Dit is de Bananenrepubliek. De van de start Nijmegen 1. In fields where nothing grew but winds. I found a flower at my feet. I'm there in my direction. I wrapped a hand around it's stem I pulled until the roots gave in Finding there what I've been missing And I knew So I tell myself, I tell myself it's wrong And there's a point we pass from which we can't return yeah, I felt the cold rain of the coming storm All because of you I haven't slept in so long When I do I dream Of drowning in the ocean Longing for the shore Where I can lay my head down I'll follow your voice All you have to do is Shout it out Inside my hands these petals brown dried up falling to the ground but it was already too late now i pushed my fingers through the earth we this flower to the dirt so it could live i walked away now but i know that not a day goes by that i don't feel this burn Yeah, there's a point we pass from which we can't return I felt the cold rain of the coming storm All because of you, I haven't slept in so long When I do, I dream, drowning in the ocean Longing for the shore, where I can lay my head down I follow your voice, all you have to do is shout it out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 Not the kind with halos, the kind that bring you home Home becomes a strange place, I'll follow your voice All you have to do is shout it out We hebben een uh, probleempje. Hebben ja, Jonas, een probleem. uh, Jonas is weg. De man achter de knoppen, die is, die, die is er nog op dit ja. moment niet. Maar gelukkig hebben we een nieuwe man uh, achter de knoppen. Dat ben ik. Ja. <laughs> ja, ik weet niet uh, waar die is gebleven. Dus, nou ja. uh, ik hoop uh, dat alles goed is. Ik ga... Uh, nou, we zeggen even in het kort uh, wat, uh, wat, is, wat we gaan doen. We ja. gaan uh, nog wat items doen. We gaan ja. uh, sowieso nog wat babbelen. Gaven's uh, helft. Gaven's uh, helft, yes, ja, ze komt er aan. En, eh... Uh, oh ja, voor uh, even alle, nou, alle luisteraars. Je... Uh, als je nog een, uh, een, een brandende vraag hebt uh, aan Gavin. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, wat kan het zijn? Iets, iets over seksualiteit kan het zijn. Nou, daar, daar, ben, daar ben ik dus. Daar uh, ben alles koning over, over seks eigenlijk. Oh. Uh, want, uh, dat, dat, dat is. Ja, daar heb ik dus geen ervaring mee. Oh. Nou, in ieder geval heb je een brandende vraag, maakt niet uit waarover. Uh, mail het naar uh, bananenrepubliek at, uh, Nijmegen 1nu en, en uh, uh, ja, jouw vraag wordt zeker behandeld dan. Ja, ik uh, uh, doe mijn best. Uh, of een klein half uurtje. Ja, ik ga. Weg, uh, ik ga zo even kijken wat er met Jonas is gebeurd. Ja, hij? Uh, of die niet vast zit ergens? Uh, welke plaat ga je draaien zoals? Uh, we gaan ervoor met de uh, gaan door met de uh, Slide bells en uh, Infinity uh, Guitars. All I Want van de Cosmic Tribe en daarvoor hoorde je uh, Bells met Infinity uh, Guitars. Uh, George, jij bent een vervent een, een, een, een twitteraar. Uh, en, ja. En ik, ik, ik las op zich wel nieuws op jouw site uh, zo net. Oh. Dat jij, uh, uh, in a, ik, zal, ik zal hem letterlijk voorlezen, <laughs> uh, ik word net gebeld door mijn vrouw die zegt dat ik waarschijnlijk naar Paul de cadeau show mag komen. <laughs> Ja, um, dat ga ik even uitleggen ja. uh, Paul Delil, uh, De Vara die bestaat uh, 85 jaar mm -hmm. en uh, daarom mag, uh, uh, gaan ze 85 kandidaten gaan ze tegen elkaar laten strijden mm -hmm. met kleine spelletjes in de studio. En daar wordt één iemand uitgekozen die uh, het eigen uitgekozen cadeau mag uh, uitzoeken. Dat betekent, uh, en ik ben dus gebeld door een vrouw. Die je zei... had, had, had gemaild ofzo? Ja, ik uh... had gemeld ik had me aangemeld. Ik dacht, uh, ik uh, speel voor een, uh, een mooie draaitafel. Oh. En uh, ik heb dus gemeld en uh, nou, een paar dagen later belt een, belt een, vrouw, een vrouw mij op. van... Uh, ja, we zijn nu telefonisch uh, ronde aan het doen. Uh, even kijken of je wel een beetje, of je een beetje enthousiast klinkt en zo, weet je wel. Dus, uh, en ik mag dus uh, naar de screening days komen, okay. dan gaan ze echt kijken of je wel een beetje of het een beetje uitziet en niet als een zwerver of een kraker, weet je wel. Nee, nee, nee, dat ziet er niet zo uitzien als, uh, als ik. Ja, precies. En dan... Uh... met de gouden lijf van jou, dan ben je echt wel uh, uit uh, syniek hoor. Ja, precies. Dus uh, dan, gaan ze, nou, dan gaan ze dat kijken en uh, dan is er volgens mij ook nog een uh, speciale ronde. En dan kan ik waarschijnlijk meespelen in de studio in Almere bij Paul de Leeuws cadeau's. Show. Maar, maar moet je dan bij die screening gaan vertellen hoe graag je dat cadeau wil of hoe graag ja. je mee wil doen met dat tv-programma? Ja, ja, precies. En dan... Uh... Nou ja, dan gaan ze... Uh, ja, oh, was dat? <laughs> ik was helemaal vergeten eigenlijk. Ja. Uh, we ja, wel iets over nou ja, we weten in ieder geval uit ervaring... Uh, dat je qua, zeg maar, qua prijzen winnen... dan is het lot, lot uh, jouw gunstig gewind. <laughs> want je had al uh, zeg maar, voor de rest van je leven... boksersorts gewonnen bij Radio Ja, ja klopt. 538. Nou en dan ik, is het piece of cake. Sonst? En ik heb zelfs ook een keer... Uh, een paar jaar terug, in de uh, eerste klas was dat... heb meegaan aan een uh, postzegel... ontwerpbestrijd van een TNT post. Hmm. En uh, ik had dus gewonnen. En toen is mijn uh, postzegel 75, wat zeg ik, 750 keer duizend af, afgedrukt. 750.000 keer? Ja, afgedrukt uh, en uh, in, de, ja, in de winkels. Uh, Echt waar? Alleen. En wat was ons op die postzegel dan? Ja, het, het thema was liefde, dus ik heb me helemaal uitgeleefd. Uh, op een postzegel? Ja, op een postzegel. Maar wat, wat, hoe zag je dan uiteindelijk eruit? Uh, nou, je zag uh, alleen maar letters, love, love, love staan. En daarin heb ik een heb ik de letters ingekeurd uh, dat, je, dat je een hart zag in totaal. Uh. Ja, je hebt het uh, oh, okay. zonder hulp van je ouders gemaakt? <laughs> ja. ja. Ja, maar de liefde van mijn ouders die heeft daar eigenlijk <laughs> bij gesteund hoor. Dat is puur eigen, eigen liefde. En, okay. en onder schooltijd mag je dat verzinnen of uh, hoe werkt dat? Of heb je thuis? Tikkenles. Oké. Avond... Okay. Op tekenlijst op school heb ik dat... Uh, uh, ja, heb ik dat uh, verzonnen en het is een tekening die ik in 10 minuten gemaakt heb uh, hmm. en ik heb er nog een, een leuke camera en zo uh, aan overgehouden. Wat heb je er aan overgehouden? Een camera. Echt waar? Ja, een mooie uh, camera. Ik denk achter die aura van uh, zemelige sloomheid, daar gaat volgens mij echt wel heel veel, uh, <lacht> ja, heel veel talent en heel veel kwaliteit achter schuil, denk je niet? Uh, Jonas. Dat mag ik zo horen. Nee, we hebben echt een, uh, He een, een groot talent. Maar uh, hoe lang waren die posters nog in de running? Uh, uh, Toen van een, nog een aantal weken. Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, ja, het is ook uh, is helemaal uitverkocht. En, uh, uh, je, je zelf de, heb je zelf wel een exemplaar voor de Ja, van? ik heb zelf met, uh, ook uh, de handtekening van de directeur van TNT Post en uh, ik was zelfs nog op SBS, dus... Uh, <laughs> was toen pas drie. <laughs> ik vond het, ik uh, denk, uh, het was dertien. Oh, ja, ja. was <laughs> vroeger zie je bij SBS. Ja, ik was, uh, het was alleen maar een item kort item van SBS 6. Uh, ja, omdat de, deed ook een meisje van 6 mee. Die had ook gewonnen. Er waren namelijk oh. vijf winnaars. <laughs> en uh, een meisje van zes is natuurlijk uitgebreid geïnterviewd en uh, oh. één mij zag je nog op de camera, op, de, op tv, op, op, een beetje op de achtergrond een beetje de winnaars en weet je wel. Er was ook uh, pers bij dus dat uh, ja, was maar, allemaal officieel Maar, en, en, uh, een, uh, ja, maar wij en, weet je hoe lang het duurt om uh, als ze een interview zeg maar uh, uh, met jou willen afnemen? Ja, dat duurt ook een, ja, uh, een dikke uh, uh, uur dus... Uh, ja. <laughs> Terwijl, uh, Ik heb zoveel zo... te vertellen hè? Ja, maar ook nou, ja, veel maar langzaam. Oh. Dankjewel. Heb je die, uh, Heb je die boxers trouwens al binnen? Nee, maar als ik ze mee heb, dan uh, doe ik ze aan. En dan uh, neem ik ze ook mee naar de studio en dan kunnen we even allemaal uh, kijken. Ja, ja, nee. We, we, we, we, we, gaan, de, we gaan, gaan er echt niet aan ruiken, zoals ik oh, al Niet bij de string van uh, Judith. Het ja, ja. Ja, was niet de string van Judith, het was de string van de Tampora. Ik is echt genoeg onder, onder, onder, onder goed gehad uh, ja. in de studio. <laughs> nee, maar als je ze hebt gewonnen, dan, uh, dan uh, ja, laat, maar, laat, maar, laat maar zien. Ik zit met smart op te wachten. En wanneer hoor je nog iets meer van de screening? Wanneer is de screening van Paul de Leeuw? 16 oktober. Dus dat is volgende, volgende week. week al. Volgende ja. week zaterdag ga ik naar Almere toe. Met mijn ouders. En nou, Mag je dan ook meteen parallel moeten of hoe werkt dat? Weet ik niet. Ik hoop het wel. Lijkt me wel leuk. Ik weet niet wat hij allemaal met jou doet. Nee. Ja. Ja, dan moet je altijd oplossen bij Paul. Heb je al een soort van plan van hoe je gaat opvallen of uh, ga je gewoon jezelf uh, zijn? Ja, ik ga gewoon mezelf zijn. Dan werkt het voor mij het gewoon ja, ja. best. Ja, en uh, vergeet niet net zoals uh, vanavond uh, snel drie blikjes energy drinken achter elkaar dat te drinken. Ja, Heeft avond... het geholpen? Naar jou ja, heen? behoorlijk. Dat zie je okay. toch? En uh, als je, wat, wat, ik begrijp niet helemaal goed wat het, wat het concept van het programma was. Je zegt 85 mensen die tegen elkaar strijden. Ja, uh, ja ik weet het ook nog niet precies. In een soort van kleine spelletjes en quizzen En, uh, en misschien het ook een al, opdracht. Is dat op één avond allemaal? Ja. Al? Want het is ook een eenmalige show. Ja. En, uh, ja, dus uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er allemaal op mij te wachten staat als, als ik door die schiering deze uh, ik, heen ik, kom. Ik, ik stel me ook zo voor dat alle coryfeeën van de varen daar aanwezig zijn dan op zo'n bedrijf programma. <laughs> ja, ik denk het ook. Ja, 85 ja, jaar bestaan. Ja, Ja, als je het maar niet uh, uh, uh, vergrijpt, dan Sonja Barend. Ja, je, <laughs> met jouw uh, voorliefde voor de wat rijpere vrouw. <laughs> Dankjewel. Ja, dat okay. is dan, ja. Maar uh, ik zou zeggen uh, maak er ook een, uh, een, beetje, uh, een beetje dat je een beetje bijhoudt wat er allemaal gebeurt. Ja, en dan, dan, kun je dat, uh, dan kunnen we dat mooie uh, ja. gaan vertellen uh, uh, op de Bananenrepubliek en dan laten we dat item zeg maar waarin ik uit de trein uh, word, uh, werd gezet door de conducteur dat dat schrappen we dan. Oké, okay, maar. Um... Als, als het ook zover is, dan uh, zal ik ook een beetje reclame voor de uh, Bananenrepubliek maken. Je Zullen de rest van Nederland ook uh, ja, ja, van Nijmegen luisteren. Ja, laatst kunnen ze niet luisteren. Ja, wanneer we, uh, wanneer uh, was het? Uh, aankomend weekend? Of volgend weekend? Uh, Vol nou, volgend weekend? Volgend weekend wordt het niet uitgezonden. Dan is het alleen maar even kijken, want waarschijnlijk zijn er uh, nou, heel veel mensen uitgenodigd om even ja. daar naartoe te komen. Ja, we moeten kijken of we voor die tijd nog een soort bananenpak kunnen huren met het uh, <laughs> Nijmegen 1 logo erop. Ah, ja, dat is wel een goed idee. Ja, dan moeten we nog even kijken hoe dat uh, gaan doen. Ja. Ik weet niet meer of, of dat onder jezelf zijn uh, valt. Maar nee, uh, <laughs> <laughs> dat kan ik nu alvast zeggen, nee. Maar uh, ja, eigenlijk al, alles uh, voor de bananenrepubliek. <laughs> we moeten trouwens iets minder praten en meer muziek draaien. En uh, dan kunnen we dan komen we straks nog toe aan ja, diverse je, items. Je washers in my comment. Uh, alleen kan ik niet, niet zo snel vinden wat, uh, wat, wat we dan gaan draaien. Het dat... is een Phantom Planet. next it's expected So panic She's tossing her head to the hounds, but it's her head there want on the wall, right next to the screeching owl. I don't like this party of the sound of people walking across you when you're down. trouble getting it Take me to the river And we do the whiskey While we walk on. Hey. Another lift Think that the kiss I feel like I'm Sand off skin And dipping Honey dripping Fuck I'm a winner right While we walk out, she said, Keep me go, the show. Take me for a ride, and me, Dat was dan een redelijk op het einde van dat nummer van het uh, American Bang met, uh, met Whiskey Walk en uh, daarvoor Parade met Do The Panic. Uh, Gavin, jij had een, uh, een leuke avond afgelopen donderdag, begreep ik. Wat heb je gedaan afgelopen donderdag? Oh, afgelopen donderdag, uh, ja, uh, we zouden eigenlijk een, een uh, reportage hebben van de bedankt. groot hoor, maar. Ja, ja, net zoals uh, van Rock and Pop, toen hebben we Judith. En naar Jurkje. Judith. Uh, en naar uh, en, en ik, ja, Judith en een jurkje. En naar uh, zomerjurkje. En, nou, uh, even die ja. kwel weg. Ja, ja, ik, ja, ik <laughs> zie nog alleen maar Judith voor me in dat ja. uh, zomerjurkje. Maar vlieg even die kwel van Juretje. Ja, van je uh, dat moet. kan niet. Het, het is nog geen kwel, het komt van om dan. <laughs> maar uh, het is, uh, oh. Ja, wij hebben toen een Rock en Park uh, reportage uh, gedaan, zeg maar, met veel succes. Judith ging interviewen. Ja, dat uh, is een hele lange inleiding. Ja. Ja. Oké, okay. uh, nou ja, vandaag ging ik zelf, of uh, volgende week, donderdag, ging ik zelf op pad. Want er was Comedy Night in the Underground. En uh, guess what? Uh, ik had uh, zo'n audio uh, en, had ik meegenomen. En Wat en, was Comedy Night bij de, bij de Underground? Ja, of gewoon uh, stand-up comedy. Een aantal, uh, uh, hoe noem je dat, stand-up comedians die dan een hmm. uh, grap en golden. Was het druk? Nou, het was, het was niet druk. Maar uh, er was ook niet zoveel heel veel reclame voor gemaakt. Mm -hmm. Maar uh, er staat toch aardig wat mensen. Genoeg uh, in ieder geval om, uh, om een, uh, zeg maar, uh, een, een lachmachine te, kun te kunnen vervangen. Oké. Maar het niveau was niet al te hoog. Maar het ergste was ook nog... nooit bij jou. Uh, <laughs> ja, nou, maar het is nou van, de, van die stand-up comedians. Uh, af en toe was er uh, wel een leuke grap en een leuke goal of een leuke kringslag. Maar uh, ja, de opnames die waren zeg maar, uh, niet goed. Dus anders hadden we een uh, leuke selectie kunnen laten horen. En uh, wat uh, reacties van de, van de mensen. Maar... Oké, okay, maar wij hebben gelukkig een ooggetuige aan tafel. Dus... Ja ik, uh, ja, ik kan kort zijn. Het zijn geen Eddie Murphy's of zo. Ze zijn niet opgestaan. Oh, nee. nee. Maar, waren het ook Nijmegen-naar ze het Nee, helder... ze kwamen wel uit het hele land. Op okay. zich, uh, ja, de ambiance die was wel goed. Maar ja, ik had het idee dat ze, uh, ja, dat ze gewoon om elkaar zaten te lachen. In plaats van dat ze echt probeerden de, de zaal een beetje mee te krijgen. Kan je een grap herinneren? No, nee, ni ni niet echt of zo. Ik, ik moet ook best wel zeggen dat beetje ik... Een af beetje afgedwaald of niet? Nou, ik kreeg gewoon plaats uh, plaatsvervangende schaamte. <lacht> Want, uh, een, een, een grap die heeft pas zin als, zeg maar, als uh, de clue in verband kan brengen zeg maar, uh, met een grap. Ja. Maar uh, vaak was dat niet. Dat was gewoon een anekdote. Ja, dat uh, weet ik niet of dat ze dan een of ander uh, uh, zelf... zelf een, ja, dat ze dachten, uh, we gaan staan en we, we, we, we babbelen van ons af. En, en die mensen die lachen wel. Ja, uh, dus niet. Dus dat was wel een beetje de tenue, dus, uh, Ja, En het valt mij ook, man, mensen die klappen ook uh, uit beleefdheid, hè? Dan, ja, als dan een paar mensen dan wel lachen, ofzo, dan gaan de mensen gewoon automatisch mee lachen. Ik heb dus geen één keer gelachen en ik was met Piki en uh, nog, uh, nog iemand. En, uh. en hoe lang was je daar? Nou, uh, de, uh, het duurde van 10 tot 12. dus ik was... Ah, op... heeft geen één keer gelachen om die te nee, geen de feinders, één die... keer. Kan ik kan me iets meer voorstellen. Ja, dat, maar, uh, gaat, maar dat vind ik raar. Het is een bepaalde tragiek volgens mij, komen. die van mij kan je dan wel een beetje terugkoppelen aan de clowns. Ja. Ik krijg een beetje hetzelfde het gevoel daar soms bij Ja, maar uh, dus, denk je dat die, die, die clown in uh, Brazilië, die in het parlement uh, zit, dat dat nou ook? Een, uh... Misschien is die wel grappiger. Ja, misschien is die gewoon heel grappig. En uh, ik denk dat dat is ook de toekomst. Alleen maar clown in uh, het ja dat, uh, en... ja, dat is een of Denkt andere... Ook... Dat een of andere... Ja, rappers en al die dingen, die, die gaan ook volgens mij uh, in de politiek. Er was een of andere rapper die... Uh, Ehm. Um, Puff Daddy? Nee. Nee, die is dood. Nee. was niet die de dood. <laughs> Oh, de Puff Daddy niet? Wie dan? Uh, notorious B.I.D. Oh, die is dood, ja. Maar en en uh, Tupac. pack ja die ook en uh, nee was, was, was dat da is ook de, de, de, de, de politiek in gegaan die ja dus een voetballer en er was ook nog op haiti was er niet en zo andré Hazelt in de gemeenteraad van tuitemir Oh, oké okay, ja en uh, <laughs> was er op een uh, haiti niet dat een of andere rapper of zo uh, dat hij ook wat wilde doen oh uh, wyclef ja. jean ja ja die ging ja. ook politiek in ja ja dus ja. Uh, nou waarom is een clown dan raar eigenlijk we moeten ja we. Moet, moet Kijk, zullen wij ervan van opkijken als, als uh, Bassi minister-president en, uh, en Adriaan vice-premier wordt? Mm -hmm. Kijk je ervan van op dan straks? Nee, we vinden het gewoon. Nee, niet, uh, nee eigenlijk niet. Nee. nee zeker, zeker niet, als je zeker niet de chef dat vergelijkt met Dion Gauss bijvoorbeeld. Oh, nou ja. Uh, <lacht> <lacht> ja, of die, de, of die dingen, wie is die, uh, die, uh, Barry die, bleken, alleen, die Ja, maar je hebt ook die bleker die helemaal gek is van ponies. Die zijn helemaal wel uh, verzotte ponies, volgens mij. Die? man. Die Herman Bleker, die voorzitter van het CDA. Uh, hij, kan is... goed, hij kan heel goed een paar nadoen, hè? Is dat zo? Ja, dat de uh, mensen dan gedaan van. Oh, Oké, okay. ja, maar hij, kan, hij is ook helemaal verzotte ponies. Heeft hij er ook een paar? Nou ja, ja hoot ponies. Hij uh, vindt dat echt het mooiste wat er is. Hij maar moet hoop, bijna huilen als hij. Ik een hoop pony. niet dat er rijdt, want hij <laughs> ja, erop rijdt. Hij mocht er wel op rijden, maar het hangt ervan af er vanaf hoe hij erop rijdt. <laughs> <Ja>. <laughs> en de innuendo is weer rond. Um... We kunnen weer verwachten van Gavin. Uh... Gavin, heb je nog een itempje of zo? Of, uh... Uh, nou, ik zit even te kijken hoor. Oh, ik heb. Even kijken. Ik zie dat Sos heeft helemaal niks voor gelezen. En terwijl nee. hij wel met... Oh je jouw favoriete ding. Ja. oh Die vond ik zo leuk. Record uh, borstvoeden gehaald met uh, 158 kinderen die tegelijkertijd in het openbaar borstvoeding kregen, is het oudere Nederlands record. Uh, borstvoeding verbeterd. Uh, het oudere koren uit 2008 bestond namelijk uit 82 baby's en uh, de organisatie wil met het initiatief aandacht vragen voor borstvoeding en uh, uh, benadrukken dat in het openbaar voeden eigenlijk heel normaal is en dat het nu eigenlijk een beetje soort van, ja, een soort van taboe of zo is, uh, van ja zoiets van dat doe je niet, maar ja, eigenlijk is het gewoon normaal, waarom niet? Uh, ik bedoel, wij eten toch ook een frietje in het openbaar, waarom de baby's dan niet... Ja, uh... jij, jij wil nu zeggen, omdat het normaal is om een frietje te eten, is het normaal om borstvoeding in het openbaar te dus eten. Dat is een beetje wat jij nu, nu zegt. Ja. ja, want het is, ja, het is toch een soort... Het is voeding, toch? En... Ja, het is voeding. Als je stront eet, is dat ook voeding. Maar ik weet niet <lacht> of ik dat in het openbaar wil zien, George? Uh, uh, nee, maar dat is weer een ander verhaal. Dat kunnen we misschien beter geven. Ja. ja, ja, ja, dat, dat klopt. Uh, ik krijg uh, wel in één keer trek door jouw uh, verhalen, jongens. Een borstvoeding, uh, friet of in ja, ja, Hoe lang heb jij nog aan de borst gezeten, Geve? Uh... Nog steeds? Nou, ik mocht nooit niet aan de borst. Waarom niet? Ja, omdat ik, uh, ik heb één keer toen, toen heb ik me gewoon vacuüm gezogen. En dat was, <lacht> uh, dat was dus geen succes. En sindsdien uh, werd ik, uh, werd ik uh, grootgebracht met een papje van aardappelzetmeel. Maar hier staat ook, want uh, uit eerder onderzoek van het voedingscentrum zou blijken... dat er 45% van de Nederlanders raar opkijkt als een vrouw haar kindje zo... Uh, als een vrouw haar kindje zoogt. Uh, helemaal... Als een vrouw een kindje zuigt, Zoogt. Als een vrouw haar kindje zoogt. Zoogd. Oh zoogt. Ja, die thee moet je wel uit. Uh, springen. Uh, helemaal, als, uh, uh, dat, uh, helemaal als dat ouder is dan een half jaar. Ook ja, dat is een beetje raar als een kind van vier dat zien doen. Ja, dat ja, zou ik, vrouw. Vrouw, als ja, ik vrouw. Vrouw, als ja, ook raar kijken. Ja, ja, ja, ja. Of een kind van... Uh, of uh, of, van of iemand van 35 zoals met uh, Little Britain. Ah, nee, Ik heb trouwens een leuk item voor jou, want jij bent altijd uh, Jonas. Want jij bent, uh... ja, ik heb hier nog een item die ik zelf ook kan lezen. Dus oh. oh nee, dan nou, jou... ga, uh, ga je gang. Oké, okay, um, het verhaal is: uh, een, een man die, die, liep, die liep een bank binnen en die eiste 2000 dollar. Ja. Overval. Maar hij kreeg niet precies de deal die hij verwachtte. Want Mark Smith, een 59-jarige man uit Californië... die ging naar een lokale bank uh, in de regio Santa Cruz. Dat ligt daar. Uh, met de bedoeling om 2000 dollar te stelen. En toen ging Smith, uh, die benaderde een uh, bankmedewerker. En hij zei dat hij een bom in, in zijn rugzak had. En die zou laten ontploffen tenzij het geld, hij het geld zou krijgen. Maar na het horen van, van zijn eisen suggereerde de manager van de bank... dat Smit gewoon genoegen moest nemen ja, met een lening in plaats daarvan. Huh. En de manager vertelde Smit dat ze meteen de administratie erbij zou halen om het te gaan invullen. En Mark Smit liet zich uh, om, tenminste, ompraten om in plaats van die bank te, te veroveren een lening uh, <totstutters> te af te sluiten. En in plaats van gisteren gingen niet de administratie halen ze willen gewoon 911. En, uh, en, en kwam die Smit arresteren. Nou, dus dat was, uh, was een beetje de veel De bedrieger uh, bedrogen. Ja. Ja. Maar daar had mij ook helemaal geen bom in zijn. rug Nee, dat had hij ook niet. En die. Uh, uh, wat was het, 2000 dollar? wilde ja. die hebben? 2000 dollar heb je zeker nodig in de Filipijnen. Waarom? Uh, het Filipijnse Huis van af, Afgevaardigden heeft, uh, heeft ingestemd met een wet van uh, 100.000 pesos. Nou, dat is uh, ongeveer 1700 euro. Mm -hmm. Dat is te doen. Uh, of twee jaar gevangenisstraf. Uh, voor iedereen die het volkslied niet kan zingen. En, uh, ja, het uh, volkslied van uh, de Filipijnen heet Lupang Hinirang. En daar hoop ik dat ik het er goed uitspreek. <laughs> Uitverkoren land uh, is dat vertaald. En uh, het wordt, uh, dient te worden gezongen in de tempo van de Maas. En dan uh, moet het ritme ook uh, goed zijn met. Uh, uh, 100 tot 120 beats per minute. Dus dan... Uh, die die politieagenten moeten dan ook een metronoom erbij hebben... om te kijken of dat uh, klopt. En uh, het moet in uh, vierkwarts maat. En dat is... Uh, uh, even kijken. Het moet ook staande... en je moet het vol overtuiging zingen. Als teken van eerbied van je land. Uh, de wet die gaat nou naar de Senaat. En... Uh, Zeg maar, ja, die kan dan nog wijzigingen aanbrengen. Uh, als de, ze hebben het dus ook een als eerste en een tweede kamer. Als uh, die akkoord gaan, dan wordt de wet van kracht. Vind je dat, dat ze dat in Nederland moeten invoeren? Ja, dat lijkt me echt zo lachen. Is waarschijnlijk een beetje de ja. helmens? Uh, ten eerste ken ik het niet alle acht uh, complete uh, ja, uit mijn hoofd. <laughs> maar hoe snel hebben ze dan die 18 miljard binnen? Uh, ja, ja hoor nou Als ze zeg maar uh, 1700 euro moeten moet betalen. Ja. Dat lijkt mij toch ja. Uh, goed. Uh, ja, dat lijkt mij een heel uh, interessant plan ja, eigenlijk. Ja. Uh, waarom kijkt ze je hier niet naar? George, ken jij de Helmers nou? Uh, nee. De eerste couplet? Het eerste couplet uh, half en dan zitten er nog zes fouten in. ze dus, uh, uh, zou dus eigenlijk dus al 1700 euro ja, moeten betalen. Maar da daarom ga ik het ook niet doen. jij ja? <laughs> hey, uh, ja, Jonas, uh, zing je het goed of 1700 euro betalen? Ja, uh, uh, so, hoe ging dat op school? Hè? Gewoon naast je broodje staan, hand op hart en het Helmers vooruit zingen ja echt waar? ja jij dus uh, ja, And, nog... anders kreeg je een klap met de liniaal dat is nog veel erger dan oh, de 1700 euro Shit, van de lerares uh... of leraar ligt eraan welke <sus> uh, welke grofje je ja uit. ik zou uh, ook ik zou, ik zou die, dat geld ook kwijt zijn hoor. straks naar uh, de young Knives meer items hier op de Banana Republiek Was dat Wolf uh, Like Me? Zo zijn we toch alweer in het laatste blokje gekomen van de Bananenrepubliek op deze woensdag. En er is geen Bananenrepubliek zonder. Keven's helpdesk! Ja, ik ben uh, uh, er klaar voor. Klaar voor. voor de... uh, ik zou zeggen, jullie, uh, jullie mailen al met velen, maar blijf mailen naar de Bananenrepubliek at Nijmegen 1.0. Uh, voor elk probleem dat je hebt, kan je gewoon blij mailen, want Geven, je hebt het gehoord, die staat je met een gouden hart en uh, met integriteit. Uh, geeft ja, en antwoord, de uh, heb ik hoog in het vaandel, maar uh, begin maar snel, want het eind van het programma is... Ja, uh... Uh, uit Altrad, dicht in Nijmegen-Oost. Ik ben een vrouw van eind 30, dus die luistert ook al naar ons uh, programma. Uh, in daten mislukt, stay fast. En uh, ik ben zeker niet onaantrekkelijk, vindt ze van zichzelf. En ook niet achterlijk. Waar tref ik, op zoek uh, naar een lange relatie en een kind, de goede mannen? Uh, uh, zei je nou dat ze een kind had? Nee, ze is op zoek uh, naar oh, een lange wil, relatie en een kind. Oh, ze wil een kind willen Ja, maken. Gaat die biologische klok. Gaat, uh, klok ja, klok, dan uh, nesteldrang, zo. nesteldrang. Ja, uh, ja uh, wat, de aanhouden wint. Ik zou je wel bij zoveel mogelijk zeg maar, sites proberen uh, <laughs> uh, aan te melden. Met want is, uh, ja, uh, ja ik bedoel, je moet je kansen spreiden. Hoe wil je je kansen spreiden? Gewoon en op internet en de café's in. En... Ja, uh, gewoon, uh, uh, uh, ik zou uh, sowieso... Uh, uh, zou ik niet eerst proberen om te zoeken naar een man, maar ik zou eerst uh, proberen te zoeken naar een lotgenoten. Mm -hmm. Want uh, zeg maar, dan kun je zeg maar met z'n tweeën kun je op pad. Maar het is dus ook op zich een lange relatie, dus dat lijkt me sowieso. Ja, maar dat, je, je, gaat niet, je gaat zeg maar niet in je, zeg maar, in je eentje zeg maar, uh, alle cafés afschuimen. Dat is, via internet kan zou je nog ja. wel. Maar, maar wat raad je dan aan? Ja, dat zou je een soort uh, soulmate zoeken. Oh, okay. Iemand die in dezelfde schuitje zit. Ja, dan en, en dan, dan kun je elkaar zeg maar uh, versterken. En ja. Dan heb je ook altijd iemand om uh, zeg maar uh, ergens heen te gaan. Mm -hmm. Want uh, ja, als het er goed uitziet en. Uh, ja, het, is, het is nou een beetje... wordt De herfst komt erom. Dus dat is een beetje een slechte periode. Mm -hmm. Maar ja, uh, ja je, kunt, je kunt elkaar tips geven. En je kunt samen dingen ondernemen. gewoon uh, lekker met z'n tweeën op mannenjacht. En hoe zou jij zo'n zo man benaderen in zo'n café? Uh, ja, die zegt gewoon... Ja, mijn, mijn vriendin die vindt jou wel heel leuk. Maar helaas heeft ze al een man. Maar ik ben nog vrij ja Meteen een wanhopige signaal afgeven. Nou, ik, ik weet niet zo precies zeg maar, hoe je dat het beste kunt aanpakken. Maar heb ik je denk... niet een lijstje met, met beste openingszinnen? nou ja, dat, dat is echt aan mij niet besteed. Ach, je hebt vast al één openingszin waar jij goed in bent. Nou, de, ik, ik, ik, ik heb nooit de, de stoute schoenen aangetrokken wat, de, wat dat betreft. Ja ik uh, ik, ik deel zeg maar, ik kwam wel een beetje trillend met een trillend met het drankje kwam ik aanzetten. Ja. En dan uh, ja, dan een, een, een drankje aanbieden. Wat gebeurt er ik word je gebeld Je wordt gewoon gebeld gegeven. Het is tijd van Gail's Helpdesk hè, ja. niet voor anderen Ja, opzonen. ik heb hem al weggedrukt. Oké. Okay. zet je telefoon dan ook op stil tijdens de ja. uitzending. Ja. Ja, misschien. Uh, ik, ik heb niet gezien wie het was. Maar ja, uh, wat ik zeg, uh, ja, ik, ik deed altijd een, een, een, een drankje aanbieden, want dat is dus zo beleefd. Maar dan van de zenuw dan gooi ik het per ongeluk in haar gezicht of zo. Ja, van dat, het trillen. Dat maar ja. ja, ik weet het niet. Zoek uh, is een soulmate uh, uh, die ook niet achterlijk is. Ja. En dan, uh, ja, dan kom je een heel eind. Menno uit het waterkwartier vraagt: uh, Ik ben een timmerman en sinds een maand vind ik geen uh, klussen meer. Ik moet een uitkering gaan aanvragen. Nou ja, misschien is de vraag dan: kunt u me opbeuren? Moet ik hem opbeuren? Ja, proberen dat ja, ook. Ja, uh, uitslapen. Uh, uh, uh, hoe heet die? Menno. Men, Menno. Ja. ja, Menno, je kunt lekker uitslapen. Dat is het voordeel. Je hoeft niet lekker vroeg op, gewoon één keer in een maandje briefje inleveren. Of uh, voeg je bij de krakers? Uh... Nou, <laughs> dat, dat, dat, dat lijkt me niet echt. Ja, ja. En dan lekker van de uitkering vizier uh, maken? Ja ja, je van de goede komt. Heb ja, je, je hebt... les, uh, daarmee te maken gehad dat je in de uitkering nee, ik, ik, ik weet niet beter. Nou <laughs> <laughs> ja, eh, maak van de nood deugd. Want, eh, je, je, want Timmerman is zeg maar euh, zwaar ziek werk. Heb jij geen klusjes nog liggen? Nee, en eh, ik, ik heb ook niet geld om dat te betalen. <laughs> Je ziet het even van de zonnige kant, even gewoon lekker bijkomen, even doen waar je zin in hebt, beraden op de toekomst. En wanneer je echt zin hebt om te werken, dan is er echt wel weer wat, hoor. Nou, dat tegen de tijd, ja, want nou tegen de tijd dat jij zeg maar, bent uitgekeken op de uitkering, dan is de, de economie is weer aangetrokken en dan kun je weer flink aan de bak. En dan zul je missen, jongen, die tijd dat in de uitkering zat. <laughs> Net zal Sjors uh, zijn vrije uh, tijd op school gaan missen, hoe rustig ja. ja. het hier was. Uh, Ten slotte Vincent uit Lent, ik ben een man die wel weet uh, wat, uh, dat hij het uh, wat romantisch en spannend moet maken voor zijn vriendin. Maar te vaak overvalt hem uh, een soort van Jacques Rijn. alsof hij denkt zoek het uit, ik heb geen zin. Hoe trekt hij zich uh, daaruit? Uh, ja... Ik weet niet, uh, hij, hij zou kunnen gaan sporten. Je zou kunnen gaan sporten. En dan maak je uh, stoffen aan zeg maar, dat je dan weer positief en sterk zeg maar, in het leven staat. Is dat zo? Ja. Dus als je gaat sporten dan kom je ineens met, uh, met een soort van levenszin... om het weer je, je vrienden. te Ja, dat maken denk gaan ik gaan wel, en... ja. Want anders uh, blijf je gewoon hangen en een beetje zwelgen. Je kunt gaan sporten, je kunt... Ja, ik weet niet, je, kunt, uh, je moet dingen eigenlijk doen die je nog niet hebt gedaan. Ja. Zeg maar, uh, je zou een jointje kunnen proberen. Een jonko. <lacht> Dat Gewoon ja. Die... En eh, uh, lekker. Ja, nou ja, je hebt toch ook een jonker ge gebruikt? Ik heb nog nooit drugs gebruikt. dat is een radio ja. is dat durf je er eens te zien. En toen hè? had je nog <laughs> tegen papa en mama gezegd dat je dat wel eens hebt gedaan. Papa en mama, als jullie luisteren echt nog nooit. Maar eh. Uh, ja, Je moet gewoon die dingen doen die je nog niet hebt gedaan. Nou, is het niet mijn helpblokje, maar denk je niet van als Vincent het zo in het leven staat dat die vriendin niet gewoon een ander moet zoeken? <lacht> nee, dat zou helpen. Nee, nee ja, maar dat is, toch, euh, dat is toch, euh, uh, kan toch. Het kan toch een bepaalde fase zijn? Waar die nou in zit. En misschien als hij dan gewoon wat dingen doet. dat alles weer uh, op zijn plek valt. Heb je nou een hele goede tip. Van wat, hoe, hoe hij zijn vriendin. Uh, tenminste romantisch en spannend kan uh, vermaken. Ja je kan naar de bioscoop gaan. Maar ja dan ben je er kwijt aan Sjoz. Die daar staat met zijn, uh, zijn, uh, met, met, met zijn wandelende spierbundel. Uh, ja ik, ik weet het niet. Je moet proberen gewoon een beetje gezellig en positief te zijn. En dan kom je zelf op ideeën. En, uh, want als ze het nou in één keer le uh, leuke dingen gaat doen, dan is toch geforceerd als ze als ja, uh, helemaal tot niks eigenlijk in staat bent en je probeert je toch te, te, te dwingen om, om, om leuk te zijn. Gewoon een dikke joint, misschien een beetje speed. Misschien een bepaalde combinatie. Nou, dat ja, is. Uh, gewoon dingen en sporten. Goed dat weer van de games ja, helpt dat is wel je ook. is zes... ook goed voor je voor je voor, je, voor je voor je voor in bed. Stamina. Dat, dat, ja, sowieso, als, dat, als, dat, als dat gedeelte dus in orde is... volgens mij kom je dan heel veel, uh, heel veel meer weg, Vincent. Nou, uh, ik zou zeggen... blijf mailen naar uh, Bananenreplik. Het Nijmegen. geen problemen met je probleem. Volgende week ongetwijfeld een nieuwe... Uh, Gevens helpdesk want veel Nijmegenaren zijn er... en met veel problemen. En uh, wij hebben de persoon hier aan tafel... die al die problemen een stukje lichter kan laten worden. Nou, da ik hoop dat het is gelukt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Bananenreplik. Uh, volgende week weer een uitzending. Tuurlijk weer met sourcing met Geven en... Uh, ik zou zeggen, ja, tot volgende week. Of wil je nog, heb je nog een slot? Nee hoor. Nee, nee, nee. Maar uh, succes, Vincent. <laughs> tot volgende week. Hoi.